Clemens Peters met het NOS Journaal. Er komt toch een strafzaak over het drama... tijdens de Love Parade van 2010 in Duisburg... waarbij 21 mensen werden doodgedrukt. Dat heeft het hof in Düsseldorf besloten. Vorig jaar had een rechter nog bepaald... dat er vanwege gebrek aan bewijs geen strafzaak zou komen... tegen zes ambtenaren en vier organisatoren. Bij het dancefeest in Duisburg in 2010... brak paniek uit in een tunnel naar en van het concertterrein. Festivalgangers werden doodgedrukt of vertrapt. Er kwamen 21 mensen om het leven onder wie een Nederlander. De Afghaanse minister van Defensie heeft ontslag genomen... vanwege de aanslag van vrijdag door de Taliban. Die kostte aan ruim 140 militairen het leven. Behalve de minister heeft ook de legerleiders een functie neergelegd. De aanslag was op een legerbasis in Mazar-i-Sharif in het noorden. Een groep gewapende mannen drong de basis binnen en schoot om zich heen. Drie Nederlanders die daar waren verleenden medische hulp. Bijna duizend Nederlanders die in het buitenland wonen... hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen voor niks gestemd. Hun stembiljet was namelijk te laat binnen om mee te tellen. De 919 stemmen zijn 1,2 van alle stemmen uit het buitenland. Dat zegt de gemeente Den Haag, die de buitenlandse stemmen coördineert. Volgens de gemeente was eerder opsturen van die stembiljetten geen optie... omdat de definitieve kieslijst pas op 1 februari bekend was. Uit hersenonderzoek blijkt geregeld dat een patiënt... aan een andere ziekte is overleden dan gedacht. Volgens de Nederlandse hersenbank is bij bijna 1 op de 5 mensen... die gestorven zouden zijn aan de ziekte van Parkinson of Alzheimer... sprake van een onjuiste diagnose. Ook bij dementie- en MS-patiënten speelt dat probleem. De hersenbank onderzoekt per jaar 200 hersenen van donoren. Vaak hebben patiënten meer dan één ziekte... en is pas na overlijden de echte doodsoorzaak vast te stellen. Het weer. Vanuit het noorden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas in de avond bereikt die regen ook het zuiden van het land. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnlands bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nou, u hoorde het al, hè? ik had weer een rottige entree. <laughs> Zet je toch alles zo secuur klaar en vergeet je toch nog één knopje... waardoor er weer twee melodietjes door elkaar gaan. Maar goed, aldoende leert men zullen we maar denken. Ik heb ook nog geen diploma natuurlijk, dat scheelt ook een heel eind. In ieder geval, hartelijk welkom bij ons programma Zandvoort Lunch... vanuit de studio van ZFM Zandvoort... Live op deze 24. april van 2017. En uh, ja, normaal gesproken hoort u natuurlijk eigenlijk altijd het stemgeluid van Charles Duif, de presentator. Maar helaas, hij kon hier vandaag niet aanwezig zijn. Dus uh, ik hoop dat hij uh, trots op me zal zijn. Dat ik zijn honneurs waarneem. Ja, en zoals Shadow dat dan altijd doet, dan wens ik u natuurlijk ook een hele smakelijke lunch toe. Geniet van uw lekkere broodje of soepje of eitje, wat dan ook. Als u er maar van geniet. En ik ga mijn best doen om te proberen op de achtergrond een gezellig muziekje als ondersteuning daarbij toe te voegen. En wat gaan we allemaal doen in dit programma? Nou, we krijgen natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, om half 1 het regionale nieuws. Met daarna het weerbericht. Om half twee herhalen we dat nog een keer. Dan om kwart over één uh, heb ik een gesprek, hoop ik, met Joop van Nes. En uh, gaat hij ons alles vertellen wat hij het afgelopen weekend in het dorp heeft meegemaakt. En wat er allemaal gebeurd is. Nou, ik denk dat er genoeg te doen was. En... Uh, als het even wil lukken, dan ga ik in de voetsporen van Ruud Treden... onze presentator van de dinsdag en de donderdag... en vanaf deze week ook op de woensdag zelfs... en uh, ga ik u om kwart over twaalf een uh, mooie 3 in 1 laten horen. En wat is nou een 3 in 1 dat, uh, dat zijn drie nummers achter elkaar... die op een of andere wijze met elkaar te maken hebben. En... Uh, je kunt dat uh, scharen uh, door, door van één groep drie nummers te draaien. Maar je kunt natuurlijk ook kijken of er één onderwerp is wat, wat de liedjes gemeen hebben. En daar heb ik vandaag voor gekozen. En uh, ik heb gekozen van voor het hemelse, voor de engelen. Dus drie liedjes die over een engel gaan. Nou, ik uh, heb alweer genoeg gekletst, vind ik zo. Ik heb een mooi nummer voor u meegenomen. We gaan even gezellig beginnen met... Uh, Paul Simon, me and Julio down by the schoolyard? De mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When papa found out began to shout and he started the investigation. It's against the law, it was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way.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 See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. Heerlijk, zo'n vrolijk nummer. Lekker om mee te beginnen deze week. En uh, ik heb alweer een ander heel vrolijk nummer klaarstaan. Een gek nummer ook. <laughs> en wat ik trouwens vergeten te zeggen... over vrolijkheid en gekkigheid gesproken. Uh, daarnet vergat ik dat we natuurlijk na het één uur journaal... van de NOS en het reclameblokje uh, overgaan op uh, cabaret. En ik heb een leuk stukje cabaret meegenomen, denk ik zelf. En uh, dat draag ik vandaag op aan Rob Harms... En als u het hoort, dan begrijpt u allemaal wel waarom. Nou, laten we eerst even verder gaan met het volgende stukje muziek. Een gezellige van de Dizzy Mans Band, The Show. Ja, en zo kan het zijn uh, dat je van de show weer ineens naar een heel ander onderwerp gaat. En we gaan ook naar heel andere sferen, want het is de hoogste tijd voor de drie in één. En zoals ik u al had beloofd, gaat hij over Engelen. En uh, dat is toch wel wat serieuzer werk. Hier komt hij, geniet ervan. 3 in 1, 1.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 so tired of the straight line And everywhere you turn There's vultures and thieves at your back Stone storm keeps on twisting you keep on building the lies that you make is goed oh, ja, ja, ja. Oh, ja ja het stond je gewoon. ja maar ik... oké. Okay, ja. wel, ja, ik... ja, wel hè ja. Wel hè? Ja. ja wel hè ja. ik denk dat ik ook want Nou, nu ook fotograferen dus denk vaak dat je bepaalde activiteiten met dingen hebt met je wel met fotograferen of wat om dingen vast te leggen. dingen je misschien leggen. Uh... dingen vastleggen? van dus renterand ja. van Rijn of. Uh... ah ja Fals, dan vind ik dat al heel hoog gegrepen <laughs> Achter, meteen. <laughs> Alleen oh, nee. nou Oh, dat <laughs> ja. oh. nou, Hij werkt. Zeg. Wat bedoel mm. nee, We moeten tegen 3-1-1. Dan ben oh. ik aan het kloten geweest. Want ja, ik moest ja, het wel even hard maken vorige week. Of twee ja. weken terug over. Ja, maar. Dan moet je dus die uh, dingen in, in Spotify zien te krijgen. Ja. En was elke keer het. En nou eindelijk heb ik... Ah, an nee. Nou nee, want daar konden we niet bij komen. Want die had hij niet op openbaar gezet. Dus die konden wij run. helemaal niet zien. Maar nog niet hoor. Dat gaat nog niet goed. Maar ik had, had in mijn dropbox go. zitten. Dus vanuit mijn dropbox we heb ik het geïmporteerd. Ja, oh. Maar... Nou had ik mijn hele programma klaar. Ook had ik daar de nieuws en alles in. Ik denk dat hoef ik niet te schakelen, dat speelt niet. Maar alles weg, hè. Van de jingles. Je had ook de het. Oh ja. Nee, heeft hij ook iets gespot? Dus waarom het bij mij nou steeds verwijnt... Want ik heb, ik heb zelfs een rubriekje gemaakt, maar goed, maakt niet uit. Ik heb... Niet de uh, Niet de oh, DNA. Eh? Eh? Oh, ja. Hij, heeft, hij werkt met uitdrukkels. Da, ja, ja. Maar daar moest ik ook weer geld voor betalen. Ik denk, ja, ik blijf aan de gang. Ik betaal een tientje voor die Spotify. En uh, moet ik wel ook voor die angels. Dus ik denk, dat. dag, ik ben het op een andere manier te goed regelen... Ja, ik vind ja, die radio kost me al genoeg. Uh, yeah, the the me. Yeah. Ja, dat zo. omdat ik nog een... Een, een Als je nou meerdere schermen hebt. Ja. Ja, ik denk dat ik de Dat gaat And I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flash to my bones. when love is dead, I'm loving angels instead. And through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 Dan heb ik eens een herinnering. En die vind ik zo mooi. Zo mooi. Dan zet ik daar wat muziekjes bij. En dan heb ik een liedje. Dit is zo'n herinnering. Uh. had een eigen engel, die heette Gabriel. Die engel had ik nodig, want ik kneep hem als de hel. Hij sloeg meteen zijn vleugels uit, bij elk gevaarlijk spel. Een heilig soort gevogelte, mijn engel Gabriel. een glazen stolp, zag ik de Madonna staan. Daar brandde dan een lampje bij en voor het slapen gaan werden alle kinderen gewassen in de teil. En dan met onze vader knielend op het koude zeil. Soms zit ik te denken, wat dat bidden toch zou zijn. Dat deed ik vroeger nooit, daarom ging het toen zo fijn. Ik steek nog wel eens een kaars ik sla nog wel eens een kruis. Maar het gaat toch niet zo lekker meer, als vroeger bij ons thuis. Heb ik heb naar mijn engel Gabriel. Ik heb hem wat verwaarloosd, dat is waar, ik weet het wel. Maar zit ik in de piepzak, in de rats, of in de rouw? Dan roep ik net als vroeger Gabriel, waar zit je nou? Dat waren ze de drie engelen liedjes die ik had uitgekozen voor de drie in één. En uh, waarschijnlijk heeft u tijdens het eerste nummer of het tweede nummer... ook nog een paar engelen keihard horen praten hier in de studio <lacht> en moppen over van alles. <lacht> ik had toevallig de microfoon nog openstaan. Ja, ik moet echt eens een keer mijn diploma gaan halen hoor. Ik zeg het nog een keer. In ieder geval, we hebben geluisterd naar uh, het nummer Angel van uh, Sarah McClellan... MacLachlan, Mac -Mac ja, Sarah McLachlan. En uh, daarna uh, kwam het nummer Angels en u herkende hem waarschijnlijk van Robbie Williams. En het laatste nummer was van Toon Hermans, mijn engel Gabriel. Nou, vond ik helemaal een omdat ik zelf thuis ook een engel Gabriel heb zitten. En dat is ook inderdaad echt zo'n engeltje. Goed, ik hoop dat u ervan genoten heeft en uh, ik denk dat wij maar meteen doorgaan. Naar het regionale nieuws, want het is alweer bijna half één. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan komt hier het regionale nieuws van 24 april 2017. Het gaat weer goed met de zorgverlening in Huis in de Duinen in Zandvoort. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het IGZ. Het verscherpt de toezicht dat de inspectie... Ik ga even het geluid een beetje zachter zetten, anders moet ik zo schreeuwen. Het verscherpte toezicht dat de inspectie een half jaar geleden oplegde aan het wo woonzorgcentrum is daarom opgeheven. In de instelling leven ouderen met dementie en mensen met een lichamelijke aandoening. Volgens de inspectie heeft het woonzorgcentrum hard gewerkt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het bestuur maakte een verbeterplan voor de hele organisatie en de resultaten daarvan zijn duidelijk te zien, vindt de IGZ. Op alle getoetste onderwerpen voldoet het huis in de duinen helemaal of grotendeels aan de normen volgens hen. Ook medewerkers worden beter ondersteund. De inspectie ziet een open en lerende houding bij het zorgcentrum en vertrouwt erop dat het met de zorg helemaal goed komt. Dan een voorval uh, wat ik heb zien gebeuren...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 Na de eerste zorg te plaatsen is de scooterrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De militaire weg was vervolgens, was wegens het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer. De politie heeft zondagmiddag een henneplantage opgerold in de grote houtstraat, de winkelstraat van Haarlem. De henneplantage bevond zich in een bovenwoning boven een kledingwinkel... Een gespecialiseerd bedrijf is ter plaatse gekomen om alle hennep en bijbehorende apparatuur te vernietigen. Een deel van de straat was hierdoor voor het winkelende publiek afgesloten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden, maar de politie is wel een onderzoek gestart. Het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden was zondagochtend even stilgelegd... in verband met een beschadigd spoorviaduct in Haarlem. De schade werd veroorzaakt door een te hoge vrachtwagen. En eh, rond half elf werd duidelijk dat een vrachtwagen het viaduct aan de zeilweg had beschadigd. Het treinverkeer werd vervolgens stilgelegd. Een busje waarin drie honden werden vervoerd is zondagmorgen in vlammen opgegaan. De dieren konden net op tijd uit het voertuig gered worden... De eigenaar reed rond 6 uur over de Vondelweg in Haarlem-Noord toen er plotseling rook uit zijn bus kwam. Hij parkeerde het voertuig vervolgens ter hoogte van de Extelaan en kon de drie hondjes zo in veiligheid brengen. Niet veel later stond het busje in lichter laaien. Grote zwarte rookwolken trokken omhoog. Brandweerlieden die snel ter plaatse kwamen konden niet voorkomen dat het voertuig volledig verwoest raakte. Ook een ernaast geparkeerde auto raakte door de hitte beschadigd. Het duurde even voordat de brandweer het vuur helemaal uit had... en alles onder controle was. Het voertuig is door een berger afgesleept. En een laatste berichtje. Het jaarlijkse bloemencorso van de Bollenstreek blijft populair... en een spatje regen heeft de toeschouwers wederom niet gedeerd. Dit jaar waren er ongeveer net zoveel toeschouwers als vorig jaar. 1 miljoen mensen staan langs de kant.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 naar de Nederlandse kunstbeweging De Stijl die 100 jaar geleden werd opgericht. Dan tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we over naar het weer. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt en uh, ja, het was vanochtend toch nog lekker droog, maar het gaat enige tijd regenen vanmiddag.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 De wind waait matig aan zee, vrij krachtig. Hij waait uit het noorden tot noordwesten... en de temperatuur blijft steken bij maximaal 8 graden. Nou, zullen we ook nog eens kijken wat er daarna gaat komen... want per slot van rekening is het donderdag Koningsdag. Nou, morgen is er dus woensdag en donderdag op die Koningsdag nog kans op buien... met daarbij zelfs ook hagel en onweer. De temperatuur stijgt naar maximale een graad of 9 en vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid geleidelijk af... en gaan de temperaturen geleidelijk omhoog. Komend weekend wordt het bijvoorbeeld een graad of 13, 14. En op de nog langere termijn gaan de temperaturen nog verder omhoog. Nou, Ik vind gewoon dat qua weertype... we het Koningsdag weer terug moeten laten komen op 30 april. Want dan is het meestal toch wel even wat lekkerder dan anders. Nou, tot zover het weer volgens Rico Schreuder. En uh, dan bent u normaal gesproken gewend van ons... dat we gaan luisteren naar het liedje van de Sidekick. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje onzin... want u luistert alleen maar naar liedjes van de Sidekick natuurlijk vandaag. Hè. We gaan even verder het, uh, na het nieuws en het weer... met de uh, Moody Blues, Nights in White Satin. In white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I've always missed With these eyes Hello Try to tell me Thoughts they can Nummer ook is, hij gaat nog een hele poos door. Maar dat doen we dan misschien een andere keer wel. Want uh, ik heb zo'n lekker nummer klaarstaan. We duiken even heel en terug in de tijd naar de jaren zestig. En ja, wie kent dit nummer nou niet? Gezellig, groene boulie. 1, 2, 3, 4. It's a Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, je hoort het al, hè, op de achtergrond. Ik wil altijd iemand uit Zandvoort ook even aan het woord laten. En dat doen we vandaag met Frank als dingetje. Ik ga weg, Leen. Waarom vraag je me dat? Ik wil dat je Amsterdam voor me spelt, Leen. Nou nee, goed, dan hoort hij dan. A, M, S, T, E, R, D, A, M. Dat is Amsterdam, Bram. Nee, Leen.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 ik ga leen, ik weet nog niet waarheen. Al die tijd was een goede les. Ik haal straks die kleine uit de crash. Amsterdam van mijn lijn. Kom op, Leen, hoe speel je Amsterdam? En graag de stank, de nacht en de drank. Ja, zo is het goed, Leen? Nee, geen dank. Raron. Raron. jee. Yeah. Man, man, ik voel me hier zo rot. Ik ga er langzaam kapot. Maar ik ga weg, nee ik weet nog niet waarheen. Ja, dingetje. <laughs> Wat hebben we toch hier in Zandvoort een lol gehad met die man met al die leuke nummers van hem. Geweldig, geweldig, geweldig. Nou, ik hoop dat u daar allemaal weer even van genoten hebt. Ik vind het altijd zo leuk om uh, in, een, in een uitzending toch een, een, iets van, van, van een, uh, een Zandvoortse dorpsgenoot uh, te laten horen. Nou ja, deze keer was dat dus onze eigenste dingetje. En uh, nou, laten we eens een keer een heel andere route gaan varen. Suala, love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night.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 Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la, Bust down on my wrist and it, bitch. My picky rain right bigger than this. Uh, Matter how I'm ever Hills. dollar uh, uh, I got too many girls. Uh, Matter how I'm ever Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that champagne. Shimmy a, shimmy a, shimmy la Dragon. Dragon. Swalala la. Drink. la Zombie, shimmie yay, shimmie la la. Spelling nothing, word to the Dalai Lama He know I'm a fashion killer, word to John know He coppin' that Valentino Ain't no telling me no, I'm that bitch and he knows How your wife and these thoughts, you don't get wins for that I'm Having another good year, we don't get blims for that That's the game still call, we don't get minks for that When I'm poppin' them bananas, we don't link chimps for that I gave okay, these bitches two years, now your time's up Bless her heart, she throwin' shots, but every line sucks I I'm in that cherry red form with the brown My shit flapping like dude did Lebron nuts. All the girls here. <laughs> in the Come on, take a step, you know what I'm serving. Uh. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Dat was dan Subana. Dan gaan we nu lekker naar de Shocking Blue luisteren met Minus. ja, Venus van de Shocking Blue. We gaan uh, nou weer naar het uh, einde van het eerste uur. Dus we gaan nog even één nummer luisteren. En dan gaan we door naar het uh, nieuws van de NOS en de reclameblokjes. Dan zie ik u en hoor ik u na één uur weer terug met een leuke conferentie. Opgedragen dit keer aan Rob Harms. Goed, uh, we kijken. Oh ja, dit nummer had ik klaarstaan voor u: Pink Floyd met Arnold Lane. One old lane had a So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 Crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife